12 uur van Kam met het CNW journaal Op het Franse eiland Réunion is mogelijk opnieuw een restant gevonden... van het vermiste toestel MH370. Het gaat om een metalen kistje, schrijven lokale media. Het kistje was aangespoeld bij de hoofdstad Saint-Denis... die op het noorden van het eiland ligt. Politie heeft het meegenomen voor onderzoek. Autoriteiten hebben zich nog niet uitgelaten over de vondst... behalve dat er metaal is aangetroffen. De vondst komt vier dagen nadat op het eiland... een klep van een vleugel was gevonden van een Boeing 777. Dat brokstuk is een stuk oostelijker aangetroffen. Schiphol kan de grote hoeveelheid reizigers die vandaag gebruik maken van de luchthaven goed aan. Een woordvoerder noemt de doorstroom uitstekend. De opstartproblemen bij de security, waar sinds kort wordt gewerkt met een nieuw systeem, zijn voorbij. Passagiers moeten wel even in de rij staan, maar volgens Schiphol is dat onvermijdelijk. Op de luchthaven worden vandaag zo'n 197.000 reizigers verwacht. Dat is een record aantal. Om alles in goede banen te leiden is extra personeel ingezet. In het oosten van Turkije zijn bij een aanslag op de militaire politie zeker twee doden gevallen. 24 mensen raakten gewond. Volgens de Turkse autoriteiten werd de post aangevallen door rebellen van de Koerdische PKK. Ze gebruikten daarvoor landbouwvoertuigen gevuld met explosieven. De afgelopen tijd is de Turkse strijd tegen de Koerdische rebellen weer opgeleid. Bijna dagelijks voert de luchtmacht bombardementen uit op stellingen van de PKK in Noord-Irak. Midden- en lange afstandslopers hebben op WK's en Olympische Spelen... tussen 2001 en 2012 honderden keren verdachte dopingtests afgeleverd. Een klokkenluider tipte onder meer de Sunday Times... en de Duitse tv-zender ard BDR. Op de lange afstandsnummers werd een derde van de medailles gewonnen... door atleten met bloedwaarden die kunnen duiden op het gebruik van doping. Zo melden Duitse en Britse media.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 Have I told you I got it? Feels to be me when I'm in.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 Quite so secure. He's not like all them other boys. Is that all so dumb and immature? Als antwoord ook op tv. GFM Text TV op kanaal 45. De zonnigste lijst van het jaar komt steeds dichterbij. Wat zijn jouw favoriete zomerhits? Ga naar zomer50.nl en geef jouw stem door voor de Zomerse 50 van 2015. Stem op jouw favoriete zomerhit. En maak kans op een zonvakantie in Tsjechië. Ga nu naar zomersen50.nl en stem. De zomers 50 2015. Hoor je overal. De zomers 50 my no Thinking about what you got, everything's eyes wanna dip, get a new spot. Yeah, yeah. Don't worry, don't worry. Uh. Night never ends, no heavy, no heavy. Uh. Shorting up thick, so that eyes get blurry. And then nights in the night, your paws, or we might get dirty. <laughs> DJ let the beat play.